Zover het ritme van ZFM, al op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De hoofdverdachte van de kunststroof in Rotterdam... is in Roemenië veroordeeld tot 6 jaar en 8 maanden. Een handlanger kreeg dezelfde straf.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 Door de hoge werkdruk, slechte inzet van ambulances... en gebrek aan goede samenwerking met andere instanties... kan de dienst volgens de bond niet goed functioneren. De medewerkers laten weten geen vertrouwen meer te hebben... in de directie van de Amsterdamse Ambulancedienst. Vooruitlopend op een referendum heeft de Schotse premier Salmon zijn plannen voor onafhankelijkheid bekendgemaakt. Hij wil onder meer dat 90% van de olie- en gasvoorraden... in Schotse handen komt. De Britse koningin moet staatshoofd blijven. Tegenstanders van een onafhankelijk Schotland vinden dat het land veel te klein is om grote problemen zelf op te lossen. Afgaande op de peilingen zijn de meeste Schotten tegen onafhankelijkheid. Het referendum is in september volgend jaar. De man die 2,5 miljoen won in de staatsloterij en een royale donatie deed aan de voedselbank in Breda is een ex-crimineel. De gulgever was in de jaren 90 lid van de beruchte Juliette-bende. Bijna 500 kinderen krijgen binnenkort op kosten van hem een Sinterklaas cadeau. Een woordvoerder van de voedselbank in Breda is op de hoogte... en benadrukt dat iedereen in zijn leven kan veranderen. Het weer, nog wat lichte buien, mogelijk met natte sneeuw. Later vanmiddag droog en wat zon, het wordt 5 tot 8 graden. Vanavond gaat het eerst licht vriezen, later in de nacht wordt het zachter. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam-Amersfoort naar voor Muiden 2 kilometer. A13, daarna richting Rotterdam, verkroop het Kleinpolderplein 4... A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht, 3 kilometer voor knoop, knooppunt Gorkum, 6. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Hardingsel, Griesendam, 3. A20 richting Gouda voor knooppunt de Bregseplein, 4. Voor Moordrecht, 4 kilometer. De A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit en Dolda, 3. En op de A15 Europoort Rotterdam voor Spijkenissen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 No te bajes, no te bajes. Dan gaan mira, no te rajes. De lunes a viernes gaan mi amor. gaan mi On how I feel Every day that I say I will try alone You say I'll never make it on my own But I'll be good for me For at last I see This is my life Nothing for you here What do you see is mine It's time to take time My take time.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 Whatever it was, whatever it was, there's nothing now.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 En je hebt Promet.